Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Je geaardheid maakt straks niet meer uit als je bloed wil doneren. Ook mannen met wisselende seksuele contacten kunnen vanaf volgend jaar donor worden, als ze het maar veilig doen. Minister Kuipers is blij dat de regels versoepeld worden. Ik denk dat het een belangrijke verandering is. Ik ben er ook blij mee. Ik weet zeker dat heel veel mannen er ook blij mee zijn. En ik hoop dat dat zal leiden tot een aanzienlijke verdere toename van het aantal mensen wat bloed toneert, want dat is uh, ontzettend belangrijk. De bloedbank gebruikt een vragenlijst om te bepalen of je wel of geen bloed mag geven. Vroeger was het voor homoseksuele mannen standaard een nee. Daarna kwam er een uitzondering voor homomannen die een tijdje geen seks hadden gehad. Daarna mochten mannen met een vaste partner langskomen. En nu geldt dat ook voor mannen die veilige seks hebben. Volgens nieuwszender CNN hebben Israëlische militairen twee weken geleden gericht geschoten op een journaliste. Sharin Abu Ahleh deed verslag van een inval van het leger toen ze werd doodgeschoten, vertelt correspondent Ties Brok. Ze was daar aan het werk voor Al Jazeera waar ze voor werkte en Palestijnen zeiden meteen ze is vermoord door Israël. Israël zei, euh, nou dat is niet duidelijk, maar volgens CNN is dat dus wel duidelijk en waren het gerichte schoten. De zender komt tot die conclusie na een analyse van geluidsfragmenten en beelden en gesprekken met ooggetuigen en experts. Het blijft voorlopig nog wel even druk op Schiphol. De luchthaven zegt tegen nu.nl dat reizigers vanaf nu tot het eind van de zomer rekening moeten houden met lange wachttijden. Veel mensen willen op vakantie en het personeelstekort bij de bagageafhandeling en beveiligers is voorlopig niet opgelost. En in Amsterdam merken ze dat deelkastjes met eten een stuk populairder worden. Een paar bewoners hebben een kastje bij hun huis waar ze dingen instoppen die ze zelf over hebben. Blikken, potten, uh, soms uh, iets als maansverband of zo, soms een maaltijd, snoepjes, kan van alles in zitten. Doordat boodschappen duurder zijn pakken meer mensen nu wat uit de kastjes. We merken inderdaad dat de laatste tijd het veel sneller leeg gaat dan bijvoorbeeld vorig jaar. Het is voor veel mensen echt een welkome aanvulling. Er zijn steeds meer mensen die zo'n kastje bij hun huis ophangen. Het weer. In het noordoosten vallen wat buien. Verder een bewolkte middag, graadje of 18. Morgen veel zon en maxima van 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10-ring Amsterdam-Noord... tussen Landsmeer en de Koentenol 5 à 10 minuten vertraging. Dat had te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Koentenol. Tot zover de verkeersinformatie.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 A little ordinary, but no, he's kinda shy. A little work, and I think that I could easily change his mind. Give him a wink romantically, and start to break him down. Dit was Carol Emerald met Tell Me How Long. En we gaan door met Roy Orbison. You got it. Yeah De Belbus brengt en haalt je tussen 12 en 6 uur s avonds gratis naar de Zandstroom, de Bibliotheek, Juttershart en de Blauwe Tram. Wel graag even van tevoren reserveren. En dat is het telefoonnummer 5717373. Tussen de locaties rijdt een bus van Kermerhart de hele middag rond waarbij je gratis op- en af kunt stappen. En wij gaan door met Stefbos, papa. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn. Mond.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 Dit was Farrow Williams met Happy. Dr. Peter Paardenkoper gaat Zandvoort na 37 jaar helaas verlaten. Per 1 juli 2022 gaat hij met pensioen. Dit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Voor iedereen die dat wil is er gelegenheid om afscheid te nemen. De datum is zaterdag 25 juni. En de tijd is van 2 tot 5 uur. De locatie? De praktijklocatie in Noord... Tomsonstraat nummer 1. Mocht u een cadeau willen geven, dan wordt een bijdrage aan een treinreis naar Noorwegen zeer gewaardeerd. Huisartsencentrum Zandvoort, Beatrixplantsoen 1b. www.hcz.nl of telefoonnummer 5732023. 5732023. En de volgende is Elton John, Club at the end of the street. where you Nice. and a big bass popping Lord I'm here Ooh, you can't The Clearwater Revival was een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode 1978-1972. De bezetting bestond uit zanger, gitarist, songwriter John Fogerty en zijn broer Tom Fogerty, Stu Kok op de bas en Duke Clifton op de drum. De groep speelde een karakteristieke swap blues, een mix van country, blues en rock'n'roll. De geschiedenis van Cleedence Clearwater Revival, voor het gemak afgekort tot CCR, begint eind jaren 50. Wanneer de Broers Fogerty, de formatie Tommy Fogerty en de Blues Velvets oprichten. John Fogerty ontpopt zich tot een hitschrijver van formaat. In 1967 wordt besloten tot een naamswijziging en gaat de groep voortaan door het leven als Cleedence Clearwater Revival. Hij is als de zanger en de tekstschrijver ook de alsbepalende figuur van CCR en dat zal uiteindelijk tot de nodige spanningen binnen de groep leiden. Hier is Clidens Clearwater Revival met I Put A Spell In You. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Shocking Blue met Never Marry a railroad man. Wilt u grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten zwaarder dan 10 kilo op laten halen? U kunt gratis online een afspraak maken via de digitale afvalwijzer. En de afvalwijzer is te vinden op afvalwijzer.spaarnelanden.nl of telefonisch contact opnemen met 7517 200. En dat is van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en half 5. Ook kunt u uw spullen wegbrengen naar de Milieustraten in Haarlem, Bloemendaal, Heemsteden. Met sommige spullen kunt u ook terecht bij de locatie van Spaanlanden in Zandvoort. Dat is bij de remise. Meer info vindt u in de afvalwijzer. En wij gaan door met de T-Set. She likes weed. Keeps a cat or seven And the miles far hearing Screaming raven A magic stick A flying broom Are just a few things That she keeps In her room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 Fotowerk en animaties via QR-code van Edwin M Keur. En schilderijen Kinderkunstlijn Toekomst van Zandvoort. pop up Museum Raadhuis. Geopend vrijdag tot en met zondag. Van half 1 tot half 5. Halterstraat in Zandvoort. De toegang is 3 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Beelden in Zandvoort tentoonstelling. Zandvoort Museum. Geopend van woensdag tot zondag. 11 uur tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. En de museumkaart, ook hier, gratis. En het volgende in de lijst is een Maan. Ze huilt, maar ze lacht.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 ze, ze huilt maar ze lacht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 als ze helpt, als ze huilt en niet lacht. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil. De gemeente Zandvoort en organisaties hebben een preventieakkoord getekend. Een belangrijk thema is een rookvrije generatie. Voor zorgprofessionals en coaches organiseert Pluspunt voor het onderwerp... tabaksverslaving en stoppen met roken een informatiebijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is informatie geven over tabaksverslaving en stoppen met roken. Wat een professional kan doen met dit onderwerp. Aankondiging van geaccrediteerde opleiding en nascholing die door de professionals gevolgd kan worden. Groepstrainingen voor rokers en rokers met een lage sociale economische positie. De opleiding die gevolgd kan worden leidt tot basiscoach stoppen met roken. Vanuit het preventieakkoord is het belangrijk om een zo groot mogelijke groep mensen hiervoor te bereiken. Daarom krijgen professionals in de zomer 20% korting op de trainingen. Dat betekent dat men naast het huidige beroep, rokers, kan helpen in deze aanmerking komen... voor de gedeeltelijk of hele vergoeding van de ZV. Woensdag 15 juni van half vijf tot half zes in Pluspunt Zandvoort. Aanmelden en interesse of informatie simonekonings Konings Simone Konings, Simone Konings I don't was een Amerikaanse rockband uit Memphis, Tennessee. De band bestond van 1963 tot 1970... en in de periode van 1996 tot 2010 kwamen ze terug in wisselende bezettingen. Centrale figuur was zanger Alex Chilton, die later bij Big Star ging spelen. De band is vooral bekend van de singles The Letter uit 1967... Cry Like a Baby uit 1968 en See So Deep uit 1969. Ik heb gekozen voor de box Tops met de letter. Give train. Long Got to get back to my baby again. The days ago, gone I'm a going home My baby just hooked me a little When she rolled me Hart met All I want to do is make love to you En de volgende is Bonfire Feel like coming home Sensational, and you'll be there for me wherever.